De mol, de waterrat en de pad op trektocht. Op een mooie ochtend in de zomer zei de mol tegen zijn vriend de waterrat... ...kunnen we vandaag niet op bezoek gaan bij de pad? Je hebt me zoveel over hem verteld dat ik best eens kennis met hem zou willen maken. Natuurlijk, zei de waterrat, we zullen met mijn boot naar zijn huis varen... Je zult de pad best aardig vinden, hoewel hij soms een domme opschepper is. Ze gingen op weg. De mol roeide en de waterrat lag lui achterover in de boot. Na een bocht in de rivier zag de mol een eindje verderop een prachtig oud huis van roodbruine baksteen staan. Het mooie grasveld voor het huis liep helemaal door tot aan de rivier. Dat is het landhuis van de pad zei de waterrat. De pad is heel rijk en zijn huis is het mooiste in de buurt. Maar dat moet je niet tegen hem zeggen, want hij is al ijdel genoeg. Ze bonden de boot vast aan een paaltje en liepen naar het huis. Toen zagen ze de pad. Hij zat in een luie rieten stoel voor het huis en bekeek een grote landkaart. Toen hij de waterrat en de mol zag, sprong hij op uit zijn stoel en riep Hallo, maar dat is gezellig. En jullie moesten eens weten hoe jullie boffen dat jullie juist nu zijn gekomen. Ga maar eens met me mee naar de stallen. Daar staat iets wat ik jullie wil laten zien. De mol en de waterrat liepen achter de pad aan. De waterrat keek een beetje angstig naar de pad. Die vrolijke bui voorspelde weinig goeds. Ze kwamen bij de stallen. En daar stond voor het koetshuis een woonwagen. De woonwagen was knalgeel geschilderd en de wielen rood en groen. Is het geen prachtige woonwagen? vroeg de pad. Ik heb hem zelf ingericht. De mol klom achter de pad het houten trapje op naar de deur. Maar de waterrat bleef buiten. Hij voelde zich helemaal niet op zijn gemak. Oh, oh, wat zou de pad met ons van plan zijn, dacht hij. Kom mee naar binnen, zei de pad tegen de waterrad. Zuchtend liep toen ook de waterrad het trapje op. Binnen in de woonwagen zag het er heel gezellig uit. Langs de wanden waren slaapbanken getimmerd. Er stond een klein tafeltje dat opgeklapt kon worden en ook een echt fornuis. Er waren kasten en boekenplanken en een vogelkooi met een vogel erin. En aan haken in het dak hingen potten en pannen en ketels in alle soorten en maten. Je ziet dat ik aan alles heb gedacht, zei de pad. Er ontbreekt niets. We kunnen vanmiddag vertrekken. Daar heb je het al, dacht de waterrat. Pad, zei hij, je moet het me maar niet kwalijk nemen... Maar heb ik het goed verstaan dat je zei dat we vanmiddag vertrekken? Je hebt het goed verstaan, beste kerel, antwoordde de pad. Ik voel er niets voor om alleen op reis te gaan. Jullie mogen met me mee. Nee, nee, zeg verder maar niets. Je weet dat ik niet van tegenspreken houd. Jullie kunnen mij niet wijsmaken dat jullie de rest van je leven onder de grond zouden willen doorbrengen. Goed, af en toe maken jullie een tochtje met de boot op de rivier, maar veel meer beleven jullie niet. Ik zal jullie de wereld laten zien. Ik zal avonturiers van jullie maken. De mol en de waterrat durfden toen niet meer te zeggen dat ze liever thuis bleven. Smiddags vertrokken de drie wereldreizigers. De woonwagen werd getrokken door een oud grijs paard. De pad leunde tevreden uit de halve open deur. De waterrat zat nog steeds met een bezorgd gezicht opzij van de wagen. En de mol liep vrolijk babbelend naast het paard. De konijntjes die langs de weg woonden zwaaiden naar de drie vrienden. Toen het donker begon te worden stopten ze. Ze maakten een vuur en aten buiten op het gras. Is het zwerversleven niet geweldig? Zei de pad. Zijn jullie niet blij dat ik jullie heb meegenomen? En hij zei nog eens tegen zijn twee medereizigers... dat ze maar boften dat hij, de pad... hen uit hun saaie leventje had gehaald. Het vuur ging uit. Ze klommen het trapje op. Gingen op de slaapbanken liggen... ...en vielen in slaap. De volgende ochtend stonden de mol en de waterrat vroeg op. Ze deden de afwas terwijl de pad verder sliep. Ze riepen hem en trokken zijn dekens weg. Maar de pad werd niet wakker. Ze maakten het ontbijt klaar en ja hoor... ...van de geur van gebakken eieren werd de pad wel wakker. Hij ging hongerig aan het tafeltje zitten... Wat een luilak, dacht de mol. Daarom wilde hij natuurlijk dat we meegingen. Wij moeten al het werk doen. Na het ontbijt gingen de drie wereldreizigers weer op weg. Opeens hoorde de mol die naast het paard liep een brommend geluid dat steeds dichterbij kwam. En even later schoot er met luid geronk een glanzend rode spotauto langs de woonwaar. Waterrad en het pad achter de wagendippen schrokken zo dat ze in de greppel langs de kant van de weg sprongen. Het stof op de weg werd in grote wolken omhoog geblazen. De drie vrienden moesten heel hard niezen. Het oude paard stijgerde. De woonwagen viel om en gleed in de greppel. Snelheidsmaniak! schreeuwde de waterrad woedend. Weg piraat, ik geef je aan bij de politie. Terwijl de mol probeerde het paard te kalmeren... ...deed de waterrat een poging om de woonwagen uit de greppel te duwen. Kom eens helpen, luiwammers, riep hij tegen de pad. Maar de pad gaf geen antwoord. Hij zat midden op de weg en verroerde zich niet. De mol en de waterrat liepen naar hem toe. Misschien was hij wel gewond, maar de pad mankeerde niets... Hij staarde alleen maar dromerig voor zich uit en mompelde zachtjes. Vroom, vroom. Het leek wel of hij het geluid van een auto nadeed. Wat moeten we doen? vroeg de mol. Helemaal niets, antwoordde de waterrat. Ik heb dit al vaker met hem meegemaakt. Als hij zo dromerig voor zich uit zit te staren, is hij weer een nieuw idioot plan aan het bedenken. En dat vreemde gedrag kan nog dagen duren. Laat hem maar met rust. Zullen we nog eens proberen de wagen uit de greppel te trekken? Maar het lukte ze niet de wagen weer op de weg te krijgen. En de mol zag dat een van de wielen was gebroken. De waterrat maakte het paard los en zei tegen de mol... We zullen naar de dichtstbijzijnde stad moeten lopen... Het is maar een paar kilometer. Wat doen we met de pad? vroeg de mol. We kunnen hem toch niet achterlaten? Laat hem dat zelf maar uitzoeken, zei de waterrat. Ze hadden nog niet ver gelopen toen ze achter zich snelle voetstappen hoorden. De pad had hen ingehaald. Hij sloeg zijn poten om de mol en de waterrat en liep tussen hen in verder. Hij keek nog steeds dromerig en mompelde ook nog steeds Wroem. Wroem. Toen ze in de stad kwamen, gingen ze eerst op zoek naar een stal waar ze het paard konden achterlaten. Met de stalhouders spraken ze af dat hij de woonwagen zou laten ophalen en repareren. Ze liepen verder naar het spoorwegstation en stapten in de trein. Het was al heel laat toen de mol en de waterrad de pad bij het hek van zijn landhuis achterlieten.